now, live behind the wheels of steel in the radio ZFM studio Also, gewoon crazy Door the speakers of your CFM's Zandvoort The one and only DJ JK Make some noise! out tonight, get a nice ride. One vision, one purpose, one Vrijdagavond, 14 mei 2010. Ik zeg zie 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Nog één keer knallen! In de 1, van 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ik hoop dat je genoten hebt van drie uur lang, see it. Mijn naam was DJ J.K. en tegenover DJ Dion Cindy. Goedenavond, Dennis. Goedenavond. Lekker afwisselende set vanavond ja. weer. Ja. Ik ging even mijn oude trendsroutes opzoeken. Dat heb je goed gedaan. Ik zeg, volgende week ben je er weer? Nee. Nee, dat betekent dan twee uur lang DJ J. J. J.K. in de mix. Ja, je, maakt er, je maakt er natuurlijk een speciale We gaan er gewoon weer een feestje van maken. Over twee weken is je er niet. Dan ben je er ook het eerste uur. Ja, absoluut. Absoluut. Nou, Dan heb je drie uur lang omgein. Ongelooflijk. Ik zeg. Tot aan twaalf uur. Is dit nog eventjes de laatste beats van see it. Daarna. Verder de non-stop programmering van CFM. Bedankt voor het luisteren. Ik zeg. Tot, tot. volgende week. Tot, tot see see it. it.